Kees met het NOS-journaal. Het Oosten is gisteravond opnieuw getroffen door een aardbeving. Daarbij zijn zeker zeven mensen omgekomen. Ongeveer 25 gebouwen zijn ingestort, waaronder een hotel van zes verdiepingen in de provinciehoofdstad Wam. Hoeveel mensen er nog onder het puin liggen is niet duidelijk. Wam en omgeving werden er werd twee weken geleden ook al getroffen door een zware beving... waarbij ongeveer 600 doden vielen. Het aantal winkelverboden stijgt dit jaar naar recordhoogte... Volgens Detailhandel Nederland zal nog deze maand voor het eerst voor de tienduizendste keer een winkelverbod worden opgelegd. Dat is een stijging van 10% vergeleken met vorig jaar. Bij een winkelverbod mag een dief of iemand die overlast veroorzaakt voor een bepaalde periode de winkel niet in. Bij overtreding is er sprake van lokaal vredebreuk en kan de politie proces verbaal opmaken. Bewoners van een appartementencomplex voor ouderen in Landgraaf zijn gisteravond laat opgeschrikt door een zware explosie. Die deed zich voor in de passage van het complex. Er ontstond een scheur in een betonnen trap en er was veel glasschade, maar de woningen zijn verder intact. Niemand hoefde te worden geëvacueerd. Brandweer en politie en landgraaf onderzoeken de oorzaak van de explosie. Mensen met een wat hoger inkomen komen mogelijk in aanmerking voor een sociale huurwoning. Een goedkoop huurhuis is nu alleen beschikbaar voor inkomens tot 33.000 euro per jaar. Maar de Partij van de Arbeid ziet kansen voor verruiming doordat de Europese regels veranderen. Partijen als het CDA, de PVV, SP en GroenLinks willen ook van de inkomensgrens af. Met de opbrengst van de hulpactie Serious Request van vorig jaar zijn ruim 13.000 aidswezen geholpen. DJ's van 3FM haalden ruim 7,5 miljoen euro op. Het geld ging tot nu toe onder meer naar onderwijs, huisbezoeken voor medische ondersteuning en naar voorlichting over aids. Het Rode Kruis verwacht dat er bij elkaar 25.000 kinderen in 13 landen kunnen worden geholpen. Het weer op veel plaatsen mistig, vooral in het noorden. In de loop van de dag kan de zon doorbreken. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan een paar lange files in de Randstad. Ik noem ze van 5 kilometer en langer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Rijndijk. 12 kilometer na een ongeluk... De linkerrijstrook is al een tijd dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelovarensveen en Dorp 6 kilometer door de kijkers. Op de A9 alkmaar Amstelveen 20 kilometer file vanaf de Afrit Kastrikum tot knopend Raasdorp. Dat heeft ook te maken met een spoedreparatie in de Velserdunnel op de A22. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk, 5 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam voor de Van Briendoorbrug, 5 kilometer op de parallelbaan. Op de A22 is de spoedreparatie in de tunnel. Vanuit Beverwijk staat er 4 kilometer file. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden 7 kilometer. De A29 Bergen op zoom rotterdam tussen de afrit Oud-Beierland en het Vaanplein 5. De N520, de weg Nieuw-Vennep-Battenverdorp, die is in beide richtingen dicht tussen Hoofddorp en de afrit tussen Haarlem en Battenverdorp. Tot zover de verkeersinformatie.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 Antwoord. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. En het is uh, zaterdag 5 november 2011. Nu hoorde het al in de jingle. Uh, welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort. De techniek wordt vandaag gedaan door Pascal van der Beek. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. De koffie wordt gezellig verzorgd door Henny van der Leden. En als u langs wilt komen, dan bent u van harte welkom want wij schenken een gratis kopje koffie. De presentatie deze dag wordt gedaan door Don Grebber. En Cor Goedemorgen Cor. Goedemorgen Don. Ja, ik heb het programma gezien en we hebben weer een afwisselend programma. Want wat gaan we zo meteen doen? Hij is al aan tafel aangeschoven, maar we gaan zometeen het gesprek doen gaan praten met? Ja, zometeen met Nico Vos. Nico Vos, ja. ja. ja. We gaan praten over, uh, nou ja, gedeeltelijk de 55 plus, of de 50 plus week, en uh, de activiteiten daarin uh, van uh, Kelly's Heroes. Gaan we straks allemaal uitleggen wat dat betekent. Of wij, uh, Nico gaat het, die zit al met trillen de handen. Wel. Nou, nee, Nico is een hele coole vindt. Dat, uh, dat gaat wel goed. Nico is een, uh, een, een persoon die uh, partijen tot elkaar bindt. Ja. <lacht> Nou ja, als voorzitter voor het leven van Kelly's hier. Ja, dan komt hij nooit meer dan. Nee, ja. <laughs> nou, in ieder geval, we gaan uh, na dat onderwerp uh, gaan we praten. Uh, uh, even kijken hoor, met... Uh, ja, wat, wat staat hier nou? Ik kan het niet eens lijzen. Ellen Kuil, Kuil die gaat uh, vertellen over kunst. Want kunst kriebelt de geest. Nou, hoe dat precies gaat gebeuren, dat, uh, dat hoort u straks. Ja, nou, tussendoor uh, hebben we dan ook nog een stukje natuur. Oh, uh, er is weer een nummer. Er is... Gerard Gerard Scholte. tussen Scholte komt nog vertellen over de natuur. En uh, na de kunst krijgen we dus nog een keer natuur, maar nu van de IVN, een wat breder aspect. En dan komt Jan van Dijk daarover vertellen over al die uh, activiteiten. Ja. Nou, dan is het inmiddels, als het goed is, 11 uur geworden. boodschappen doen. Dan gaan we even boodschappen doen. En uh, nou, dan, dan hebben we dus een heel, heel heikel onderwerp, de laatste tijd. En dan trek ik mij dus even terug. Huh? Ja, Want ja, ja, het is politiek onderwerp. Ja, dan mag ik en je als vragen? je buitengewoon raadslid mag jij... Ja, dat uh, mag niet. Ja. Nou, jij bent bevoren oordeeld. Dus ja, dat kan nou. niet, dus. dus ik ben de burgemeester. Ja, ja, nee, nee, dat doen we niet. Maar we gaan praten met in ieder geval Ruud Zandbergen over het plan om op de camping Zandervoerde en tzb te ...om daar bebouwing al dan niet toe te gaan staan. Maar er is nog een heel geharde waarover, want de provincie wil dat helemaal niet. Dus. Ja. Want het loopt ook al jaren, ja. He? Ja. Al, ja. Het is ook een onzekerheid dat je gewoon niet weet waar je aan toe bent als je daar wat wil. Ja. En dat moet al een keertje uitkomen. Maar goed, er zijn allerlei plannen geweest. Ja. En er zijn ook allerlei mogelijkheden om het toch te doen, maar daar ga ik het niet over hebben. Nee, nee, nee, mag je het niet over hebben. Dat, nou ja, dat kan Ruud Zandbergen, kan Ruud Zandbergen doen. Ja. En daarna, uh, zo rond de klok van half twaalf zijn we toe... Uh, aan Albert-Jan Vos, ja. dat is onze nieuwe programmaleider bij CFM, en Albert-Jan gaat het een en ander vertellen over zijn toekomstplannen voor CFM, wat hij daarmee wil aan een soort programmering, hij heeft een heleboel ideeën, dus dat uh, wordt een boeiend gesprek denk ik. Ja, en Albert-Jan die kom ik overal tegen, hè? is het niet in een vergadering, dan is het wel bij een programma, of in de kroeg, of in de kroeg, ja, ja. ja. en uh, ja, die weet er natuurlijk alles van, en ik denk dat het een hele goede keuze is dat we hem gaan krijgen ja, als, het heeft, uh, Goeie vent. Ja, goeie vent. Nou, vervolgens hebben we dan uh, na Albejaar, vervolgens hebben we Hans Rijmers. Ja. Uh, Hans Rijmers die gaat iets vertellen over Jess in Zandvoort. En uh, dat gaat zondag 6 november weer uh, plaatsvinden in gebouwde krocht. Ja. En, uh, nou ja, dan hebben we nog. Uh, uh, ja, de agenda. Sluit er mee af. Ja, ik, ik zie hier staan een uitloopprogramma. Er is niet nog ik, iets tussen geschoven. Nee, nee, nee, nee. Er is niks tussen geschoven. Dan gaan we de agenda nog. En dan gaan we de agenda. En dan hebben wij vrij voor de rest van het weekend. Zo. Nou, behalve Goed. Van, uh, wij uh, we gaan dan naar ons eerste muziekje voor met Nico gaan praten. En we dachten, ja, we moeten iets met auto's hebben. En nou had CZ Top ooit een hele mooie clip met zo'n streetcar erin en dergelijke oude ouderwetse auto. En we dachten, dat is wel leuk. CZ Top met Give Me All Your Loving. Oh. Video loving, ZZ top, heftig hoor op de vroege morgen. Ja, als ik dat hoor, hoorde, denk ik heftig, heftig. Ja, ja, nee, wakker worden, denk je, de ochtend gymnastiek doen. Ja. Nou, wat leuk is, als je dan inderdaad denkt aan waarvoor Nico ziet, zit, zit je. Je ziet dus de voertuigen, dan denk je ook heftig, ja, ook heftig. Ja, ja, ja, ja. Nico, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Oké, okay, Nico, we gaan, uh, we gaan praten over wat, uh, wat er straks op uh, donderdag gaat gebeuren met, uh, op het plein in het dorp. Maar voor we over gaan praten, over we hebben we het over legervoertuigen. Nou weet ik uit de Tweede Wereldoorlog, afgezien van een heleboel strategische dingen, waren ook voertuigen heel belangrijk, die, die ook het verloop van de oorlog destijds hebben bepaald. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de Dakota voor troepenverplaatsing. Ja. Dat is een heel belangrijk instrument. De Sherman Tank, waar Patton een geweldige succes mee hadden. Ja, en dan heb je gauw uh, het drietal vol, de Willys jeep, uh, de Pakhezel, uh, van alles. En daar gaan we eigenlijk een beetje even over praten, over de jeeps en lege voertuigen in het algemeen. Uh, ho hoe zijn die jeeps ooit ontwikkeld? Uh. <coughs> het begin van de Tweede Wereldoorlog, rond 1939, toen heeft de Amerikaanse Defensie, die was op zoek eigenlijk naar precies wat je net vertelt, een werkhezel. Ja. En er waren bepaalde fabrieken die zich daarvoor aangemeld hadden en iedereen moest een onwerk, onwerk maken. En die werden uit, uitermaat getest op, op alles en nog wat, want het, moet gewoon, het moest niet stuk gaan, het uh, moest, moest heel lang mee kunnen gaan. En toen moment, toen kwamen ze toch op Willy's. Willy's uit, Willy Overland. Die had een ontwerp. Die, die had een ingediend. ontwerp gemaakt en daar uh, ze in eerste instantie niet zo tevreden over. Ze hebben het, iets, ze hebben het daarna weer verbeterd. En toen waren ze eigenlijk overstag. Uh, het was een ongelooflijk uh, goed voertuig. Het ging overal doorheen. En uh, ja, ze konden een man of vier sowieso meenemen, maar ook meerdere. Uh, nou de hand heeft Ford ze ook gaan maken. Dus uh, Ford en Willys hebben ze samen gaan maken. Ieder op hun eigen naam uiteraard. Ja, Willys was een vrij kleine fabriek, hè? Ja. Die kon ja. het aantal niet aan was. Nee. Denk ik. Nee, ja, Ford is bij... Maar allemaal volgens exact dezelfde specificaties ja. neem klok. ik aan. Ze verschillen iets van, van elkaar. Ja. Alleen voor de kinderen is het echt wel te zien. Ja. Maar de leek ziet het niet. N nee, dat, uh, nee, daar kan ik me niet bij voorstellen. Uh, goed, die zijn toen gemaakt in een enorme aantal, hoeveel weten we niet maar moet... Duizenden ja, ja, misschien wel tienduizenden <tie> en het, uh, het aardige is dat die na de oorlog ook achtergelaten zijn in de landen waar ze. Je... Ja, maar het, zelfs met de wederopbouw is je weer gebruikt want uh, vlak na de oorlog zag je de melkboeren mee rijden met een kar erachter uh, de boeren die gingen mee uh, die dingen waren zo sterk met de vierwielerij dat de boeren gewoon Ging, uh, ging het land op met dat ding? Mm. Ja, het is ongelooflijk. Mm. En toen is er ook uh, in de oorlog, is er ook naar de hand. Toen hadden ze toch iets te weinig plaats. Toen hebben ze gaan zoeken naar een aanhangetje die daarvoor geschikt was. Ook daar zijn verschillende mensen zich, of de verschillende bedrijven zich voor aangemeld. Toen kwamen ze uiteindelijk tot, tot, tot bij Bantum. Bantum eigenlijk. En uh, die is, uh, die kon achter ieder jeep en achter ieder Dodge Dat is een geweldige aanhanger. En die heeft u ook al meegeholpen eigenlijk om uh, alles te verwezenlijken. Uh, ik vraag het even aan Kort, kun jij je nog herinneren dat hier de brandweer ook zo'n jeep had? Ja, daar heb ik nog veel beelden van dat ja? hij op het circuit rijdt. Ja, en die werden na de oorlog uitgedeeld ook aan de overheid. Ja? Maar ook aannemers die ze ja? gebruikten, boeren en ja, zo. Klopt. Er waren geen auto's en geen trekkers, dus ja, dat waren de geweldige dingen. Ik, een verhaal was nog... Vorige keer sprak ik iemand in een interview van de brandweer, een van de oud-commandanten, die zei, ja, jammer dat we hem verkocht hebben, want hij heeft me behoorlijk wat geld overigens opgebracht toen, want er zat een echt kogelgat nog in. Ja. Oh, dat is en dat is natuurlijk iets van uh, enorme waarde dan ja, voor verzamelaars. Ik samenwaars. heb zelf vroeger ook met een jeep gereden bij een bedrijf waar ik toen werkte, en dat is in de begin 60e jaren geweest, en daar wisten ze de waarde ook niet van. En uiteindelijk is dat ding met nog een paar oude vrachtwagens die waarde. Gewoon met de ijzerboel mee ah, ah, ah, Ja ja, zonderd. ja, ja. Nou, Om dat soort voertuigen dan te bewaren Voor, uh, voor, ja. voor, voor extra gebruik ja. Hebben we nu een, uh, een organisatie In, uh, in Nederland, them Rolling Maar them Rolling Dat heeft alleen bepaalde eisen Voor het toetreden En uh, nou, dat ging niet helemaal Met een aantal mensen hier in Zandvoort En toen is er een alternatieve club opgericht Hebben we begrepen nou, them Rolling is een club die is in 1972 Opgericht. Ja. En dat uh, kwam omdat natuurlijk een hoop mensen in Nederland een voertuig hadden. Ze één de één, sommigen had de de hadden de vier. En toen zijn ze de koppen bij elkaar gaan steken en zeiden: ze waarom zullen we een club oprichten? Ja. En zo is die club ontstaan in 1972. Is enorm uitgegroeid. Uh, ze hebben momenteel 1400 leden, leden en donateurs samen. En ze hebben een heusje. Uh, bestuur. Ze hebben alle andere evenementencommissies. Er wordt heel veel georganiseerd door Keep Rolling En uh, ze hebben een technische commissie. En dat houdt dus in. Als ik een jeep heb en ik wil lid worden van Keep Rowling, dan wordt die door de technische commissie wordt die op 120 punten nagekeken. En als die klopt, dan kan ik lid worden. En dan krijg ik ook een paspoort. Ja. Het houdt dus in dat hij de Jeep een keer gaat verkopen, dat hij toch weer wat meer waard is. Oh, ja, ja. Ja. En dat gaat hier om, nou het zijn eigenlijk, we praten maar steeds over Jeeps, maar het gaat natuurlijk over lege voertuigen. Ja, Dodges, GMC's, ja. Uh, ja. zelfs Harley's. Ja, ja. Ja. Ja. Maar uh, het moet oorlogs zijn. Het moet oorlogs zijn. En tussen 39 en 45. Ja, nou hoor ik wel eens de term Red Bull daarin in het verband ja, Red... Wat is het Nico? Red Bull is namelijk zo dat Patton die rukt dus zo snel op. En die moest bevoorraad worden en die, die konden ze niet bijhouden. Dus uh, qua uh, militairen moesten ze natuurlijk eten, drinken, gingen complete werkplaatsen mee, uh, hospitals gingen mee. Maar er uh, werd ook benzine en munitie aangevoerd. En dat gebeurde meestal s'nachts. En jammer genoeg om te zeggen, maar... Er waren speciale mensen vooruit gezocht en wie waren het? Zwarte Amerikanen. Van de discriminatie was het toen ook al. En die mocht alle vuile dingen ook knappen. En die, en die reden s'nachts met een blackout lampjes. Dat zijn die kleine lampjes, zullen zien als je bij ons komt donderdag. Er staan zo verschillende auto's bij ons. Met het kleine sleufje erin? Met dat sleufje erin. Want ze werden constant beschoten vanuit de lucht door uh, Duitse jagers. Ja. En op iedere auto aan de zijkant was een halve bal, zeg maar, ongeveer 10 centimeter breed. Die was rood geschilderd, dat was het kenteken van de Red Bull. En die kregen ook overal voorrang, op kruispunten, ja, alles, ja, alles. alles, Dat was echt een express. Ja. Ik kan me laten vertellen dat er zo bijna 4 miljoen liter benzine per dag uh, Klop. naar het front ging. Maar er zijn ook heel veel ongelukken gebeurd, van die jongens reden dag en nacht. Het is natuurlijk heel vermoeiend en die ja. raadden we eens van de weg af en uh, lag er weer een op zijn kant. En, ja. Maar ah, terug naar het heden. Ja. Nou, we hebben hier op Zandvoort Kelly's Heroes. Het is echt Nederlands om weer een afscheiding te hebben. Of Zit daar logica achter? Ja, zit daar logica achter. Wat ik net vertelde, Keep the had zich alleen uitsluitend vast aan voertuigen 40-45. En alles wat er buiten valt, kan niet lid worden van Keep the Morning. Dus ontstaan in Nederland verschillende andere clubs. Zoals bijvoorbeeld uh, Wheels in zijn club waar voertuigen in zitten van na en oorlogsvoertuigen. Uh, een leuke naam, de dorstere types. Dat zijn, dat zijn de jongens met dikke dafs. Die onder andere ook in Libanon hebben aan Libanon aan de oorlog hebben ja. deelgenomen. Die rijden toch 1 op 2 of zo? Ja, die rijden ja. 1 op een Emmer geloof ik. Ja, denk jij dat het op de auto slaat dan? Ja. Nee. Nou. Ja. nou, ik denk dat de jongens die achter het stuur zitten, dat is ook leuk. Dat bedoel ik. Ja, het slaat natuurlijk ook op de chauffeur zitten. Ja, dat ja, ja. dacht het wel. Maar goed, maar uh, om terug te komen op uh, Kelly Zero's, ja. en wij kwamen hier tot ontdekking dat in Zandvoort uh, toch heel wat mensen zijn die al. Uh, jaren een jeep bezitten. Sommige pas van de laatste jaren. Die komt elkaar allemaal tegen. En dat is zwaaien en doen. En op een gegeven moment dachten we, God, waarom kunnen we eigenlijk niet zelf een clubje organiseren? Hier in Zandvoort. Zo is de sprake gekomen. Maar aangezien dat wij alle andere soort voertuigen hebben... Met het een zoutje en toen moesten we een naam bedenken en toen kwamen we uit op Kelly Zero's die oorlogsfilm de bekende oorlogsfilm ja, wat eigenlijk een, ook een zoutje Oorlogs was een zoutje ongeregeld was ja. Ja. Dus met die ja. beroven van de bank of zo met een tank ja ja ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja en, en zo naam... overal in, hè? Ja. In Nederland kan je ja. dus, in whisky. Je ja. kon alles bij ze ah, Ja. Dat doet Kelly Heroes niet, maar de naam geeft aan uh, dat we niet in een echt georganiseerd verband willen opereren. Nee, nee. Nou, en nu zijn wij... Jammer genoeg hoorde ik vorige week op de radio uh, hoe heet ze? Van Lana. TV, Lana. En die zei van uh, in verband uh, met de, met de 50-plus week... Zijn de voertuigen van Kelly Zero's ook, nee van Keep the Rolling aanwezig op het plein? Toen dacht ik, ah, dat, dat doet toch een beetje zeer, want wij hebben een club hier in Zandvoort. Hè? We hebben niks met, uh, verder met uh, andere clubs te maken natuurlijk. Nou ja, dat is nu voor eens en voor altijd de wereld uit. Ja. Dat heb je helemaal uit kunnen leggen. Gezien de tijd ook niet, even tot slot. Wat, wat kunnen we gaan zien volgende week donderdag op het Raadhuisplein? Nou, we zijn dus uitgenodigd door de VVV wat ik net vertelde. De 50 plus dag. Uh, ze hebben ons gevraagd om uh, de voertuigen op te stellen op het uh, raadhuisplein, dus zeg maar tegenover de HEMA dan staan we van s morgens 10 tot plus minus 4 uur denk ik, smiddags. Verscheidenheid aan uh, jeeps komen Daar komt uh, Dikke Daf van Fred Dat is al zeker? Ja, die Fred die komt En uh, Hans met zijn Harley ja. uh, En ik heb nog iemand uit Heemstede die komt Sommigen heel mooi uitgedost in ja, oorlogs. Heel mooi uitgedost. Ja. En nou is het zo dat iedereen uh, vrijblijvend uh, kent rondkijken, natuurlijk. En als iemand een fotootje wil maken, achter, daar doen we ja. niet zo moeilijk over. Mogen ze er even in zitten, foto's mij. het maken. vragen. Het is niet de bedoeling dat iedereen zomaar in die auto's gaat kruipen. Want de meeste opa's die er komen kijken, de 50-plussers, hebben in dienst in zo'n ding gereden. Herkenning, hè? En een stuk herkenning. Vandaar de nostalgiedag. De Meestal hebben ze een kleinkind bij hun en we ja. toch graag een fotootje maken. Ja, met Samen, in Met samen. Dus ik zou zeggen, mensen die daar geïnteresseerd in zijn, kom even langs, kom even praatje, ja. wil je wat weten, vraag het aan een van ons, ja. je wordt altijd bediend. Ja, is duidelijk, gaan we het doen? Ik ga zeker even komen kijken. Zou ik doen? Oké, okay, ik wil dat alle auto's zitten. In ja. ja, een poetsdoekje mee, hè? Ja, een poetsdoekje mee, hè. ja. ja. Nico, hartstikke bedankt voor je poes. Nou, graag gedaan. Het is uh, een stuk duidelijker geworden. We gaan een beetje in de sfeer blijven. Van de muziek, de, de oorlog, uh, rond die Tweede Wereldoorlog, die muziek. Dat is typische muziek daarvoor. en we luisteren naar Bing Crosby. Swing on the star. Would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are, or would you rather be a mule? A mule is an animal with long funny ears, kicks up at anything he hears. His back is brawny, but his brain is weak, he's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Or would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Would you rather be a pig? A pig is an animal with dirt on his face His shoes are a terrible disgrace He has no manners when he eats his food He's fat and lazy and extremely rude But if you don't care a feather or a fig You may grow up to be a pig Oh, would you like to swing on a star? Hairy moonbeams home in a jar Be better off than you are, Or would you rather be a fish? A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book. To fool up people is his only thought, and though he's slippery, he still gets caught. But then if that sort of life is what you wish, you may grow up to be a fish. A new kind of jumped up slippery fish. And all the monkeys I've in the zoo. Every day you meet quite a few. So you see, it's all up to you. You can be better than you are. You could be swinging on a star. Winging on the star, Bing Crosby. Dat is echt die uh, naoorlogse jaren waar uh, deze muziek heel populair was. Uh, Nico uh, wilde ook nog eventjes zeggen, dat was ik vergeten, dat uh, Kelly Gero's ook de organisator is van de Strandriet op 5 mei. Met, uh, met een heleboel voertuigen, 50, 60 voertuigen, van Ermuiden tot Wassenaar. Dat is zo leuk. Ja, ja dat is echt geweldig. Spektakel? Ik, ik ben nou ja, ja. benieuwd, hè. zou de burgemeester ja. ook meegaan deze keer? Ja, ik hoop. vond het wel leuk. zou, we, leuk, maar... zou wel erg leuk zijn. Yeah. <laughs> ik hoorde het uh, een bekende stemgeluid van Gerard Scholt uh, even onder het is, uh, Gerard is uh, Gerard de Struiner. Ja, de ja, ja, ja. ja, ja, Ik ben wel weer een struiner geweest inderdaad. Ja. Ik had gelukkig een goed Ja, het is spektakel nu uh, inderdaad in de duinen. Ik was er ook een tijdje niet geweest. Lekker op vakantie geweest. Maar jeetje, dan kom je terug in Nederland en dan kom je terug in die duinen. Wat een kleurenpracht en wat een uh, sensatie. wat ja. echt, ja, nu is het ja, het is al een tijdje herfst natuurlijk, maar als je nu in de duinen kijkt, met al die kleuren en uh, paddenstoelen. Dus ja, nu zit je echt midden in de herfst. Temperatuur zou je zeggen van uh, nou, het is nog een beetje voorjaar, hè. Weet je? Ja. Zo lekker zacht. Maar uh, nou, het is, ik raad nu iedereen aan om dit weekend ja, ook weer naar de duinen te gaan. Want het is heel mooi. Als het uh, zo blijft met het weer, dan loopt alles weer opnieuw uit, volgens mij. <laughs> ja, ja, inderdaad. Nou, kun je, het lijkt wel een beetje. Gisteren zag ik een uh, groepje nijlganzen. En die, en die hadden gewoon nog weer allemaal jonge ja, jonge pulletjes, zeg maar. Dus ik, ik neem dat zo mijn of die de winter goed doorkomen. als zijn er daar wel heel veel van ook hoor. Dus als er een paar het niet redden, is op zich niet zo erg. Maar uh, ja, dieren zijn ook een beetje in de war met dat weer. Ja, nou ja, nu hebben we natuurlijk hier natuurlijk echt winter en zomer. Maar er zijn natuurlijk streken in heel Nederland of in heel de hele wereld waar je dus wat mindere, grotere verschillen hebt in temperaturen. Dus ja, die mensen zijn het waarschijnlijk wel een beetje. zijn eraan gewend dat het kan gebeuren misschien. Ja, ja inderdaad. Die nijlganzen, die, die, die, nou, dat zegt het al, die komen. Die komen daar uit de delta van de, van de Nijl, maar die zijn ooit hier eens uh, uitgezet. Maar die doen het hier heel goed in Nederland, uh, net als alle ganzen eigenlijk. Hè? Ja, ze ja, over de randweg en die weilanden daar langs, als je hebt aan daar zitten zelfs uh, enorm veel ganzen. Ja. Ja, de grauwe ja, ja. gans. Canadese gans doet het in de duin ook heel goed vooral. trouwens. Ja, de, de, de mooie gans ook. Schiphol schittert ze ook. Een... <laughs> Wat me opviel was door de... <laughs> misschien, <dit overhebbing, laughs> misschien door de natte zomer dat de duinen ook minder verdroogd zijn en het allemaal groener is dan, ja, dan ja. normaal. Nou, ik weet wel, in het voorjaar was... Toen kneep ik hem een beetje. Toen was alles zo door en droog. Weet je wel, die, die ja, ja. maanden april en toen mei, schitterend uh, voorjaar. En, uh, en toen kwam er zo, ja, die, die natte zomer, wat voor een heleboel mensen zelf triest is. Dat heb ik hier ook al eens gezegd. Maar ik vond het geweldig. Want die natuur, die kreeg een die ja, positieve, ja, boosters, zeg maar. Alles werd weer mooi groen. En die plantjes en uh, alles liep uh, mooi uit. Ja. En dat heb je nu nog het grote voordeel van. Ja. En, uh, nou, ja. je ziet hele ook met uh, kiemplanten van gele toortsen, die dan volgend jaar gaan bloeien. Ja, ja hè? Maar hele velden vol, in, dat is toch een beetje ja. uitzonderlijk. Ja, die toortsen die, die zijn inderdaad tweejarig. Eerst dat rosetje en dan, ja. uh, daarna krijg je de teunisbloem, uh, ja. de koningskaars en de zwarte toorts. Dat ja. zijn de drie ja. Ja. Uh, mooie okay. grote toortsen. Ja. Maar er staat een, een fles, jammer genoeg niet met drank, nee ik nee, had, nee, had nog ja. eens een keer bier meegenomen. Maar... Ja, ik denk, hé, hey, het zit er weer in, maar nee. Daar... Nou, je hebt, je hebt Flores, die trouwens wel hè oh, die, ja okay. die heb je achter de tap uh, duindor een bier okay. uh, speciaal voor vandaag hè? de 50-plusdag meenemen oh, ja. Ja. vandaag in zandvoort ja en daarom ja, Hotel Hoogland was zo uh, aardig om een, uh, de zaal in te richten uh, voor de Amsterdamse waterleidingduinen. Dus die heeft allemaal opgezette dieren daar en die heeft posters hangen en uh, informatie liggen over de Amsterdamse waterleidingduinen. Ik denk nou, ik heb deze fles namelijk uh, ja, thuis staan uh, voor, voor, voor de luisteraars is het namelijk, ja het is, is een bruine fles die uitgegeven is in, 18, in 1953. Toen bestond de Amsterdamse waterleiding duinen het, het water zeg maar maken in de duinen 100 jaar. Nou, er staat een oud etiket op van meneer Van Lennep staat erop en die was toen voorzitter en uh, de jager was secretaris. En er staat erop dat er toen in, uh, in december was dat in 1853 bij de Willemspoort in Amsterdam voor het eerst drinkwater werd verkocht voor 1 cent per emmer. En zo is het ook eigenlijk allemaal ontstaan hè, in Nederland. Dus dat is, ja, ik vond het wel mooi. Een hele oude vlees, die kreeg ik ooit eens van een ja, oude bezoeker, bezoekster in de, in de duinen. Dus die heb ik met trots uh, thuis staan. Maar, ja, dat is toch wel een leuk uh, Leuk aandenken. Ja, dus je ziet het aan de vorm dat het echt een oude fles ja, is. Ja, dat ja, is een beetje vierkant is die. Is ja, makkelijk. het is, is uh, een bijzondere fles. Hij mag nooit open natuurlijk, want het water zou niet zo drinkbaar zijn meer. Maar, uh, maar voor de rest is het water zelf heel goed drinkbaar in de duinen. En nog steeds voor een miljoen mensen maken wij daar uh, drinkwater voor Amsterdam en de omgeving. In Amsterdam dus... kun je een kopje thee zetten met water. Ja, ja nee? zeker. Makkelijk. Het ja. kan niet in alle plekken. Nee. Ja, het, is, het is wel jammer dat, dat ons water in Zandvoort niet meer uit de duinen komt. Nee. Uh, niet meer hier direct. He. Nee, we Word. komt wel bij Castricum vandaan. He. Ja, ja, ja, ja. Uit het IJsselmeer. He. De... Uit, Uit het IJsselmeer wordt het gepompt. Om. En dan via Andijk gaat het naar Castricum. En daar gaat het eigenlijk op hetzelfde systeem als bij ons hoor. Alleen, uh, ja, het is net een andere procedure wat het volgt. Maar goed, uh, PWM en Waternet, dat zijn twee concurrenten van elkaar. Dus meestal strijden ze om het beste water van Nederland. En uh, de ene ja, keer wint ik, die het. Ik wil dan bij jullie komen. Ja, voor ja van. maar dat ja, kan dan weer niet. nee. nee. Nee, nee nee zelfs ja dat is misschien een teleurstelling voor de mensen als je als je uit het kraantje drinkt bij bij de ingang zandvoortse ja dat is zelfs pbm water <lacht> het is oh, ja. het is wel in onze duinen maar ja die waterleiding uh, netwerk dat ligt daar nou eenmaal weet je dat uh, je zal met een flesje naar het kanaal moeten afdalen om een flesje duinwater te hebben <lacht> ja. als dat al zou mogen ja ja staat gewoon ja. eigen putje <lacht> ja, ja, dat is waar. Ja. ja ja ja gerard uh, wat wil je uh, wil je nog even iets vertellen over wat hier bij floren te zien, is er mensen ja. op de roepen om te komen kijken? Ja, dat het is, het is in de route opgenomen, zeg maar, die 50-plus route. Nou, die begint al op gang te komen, hoor ik net bij de VVV, staan al tientallen, honderden mensen, hoor ik met tasjes, en die lopen dan die route af. En dan, ja, hier, Hotel Hoogland is een van de locaties waar mensen dan terecht kunnen. En daar, en er wordt heel veel informatie gegeven over de Amsterdamse Waterleidingduinen. Er liggen allerlei foldermateriaal, materiaal, er staan uh, opgezette dieren. Nou, ik mag ook een paar keer uh, even een klein woordje doen, uh, als ik toevallig in, in de na? buurt ben. daar nou, niet. Ja, ik, ik, ik werk in de duinen, maar ik wip af en toe eventjes langs, om wat, uh, wat te vertellen. Okay. En uh, ja, het is gewoon een heel mooi, uh, hele mooie lokaal uh, heeft hij ingericht. Uh, dus dat, uh, ja, het is de moeite waard om hier even langs te komen. het is alleen voor vandaag, of is dat de komende week uh, Het blijft staan, hoor. Het blijft staan, maar vandaag is dan die speciale ja. 50-plus uh, okay. 50 dag. En ik meen dat hij ook nog wat lekkers uh, schenkt, geloof ik. Ja, die duindoor, een biertje, of eigenlijk je het, uh, ja, hoe noem je het? dat andere, dat is uh, uh, ja een soort uh, wijntje of zo ook uit de duinen. Dus ja, dus, nou, na, dan wacht we wachten af. Na twaalf vermogen wij, hè, Don? Ja, na ja, wel ja, <laughs> En ik na vijven, dus dan... Uh, we willen je graag nog even terug hebben om in wat breder verband over waterleiding ja. weer te vertellen. Uh, het was belangrijk om even in het verband met die 50PLUS iets te vertellen. Uh, we mogen we het hier even bij laten, gezien de tijd ook, anders lopen we heel erg uit. Ja. Dus dan krijgen we ruzie met andere Ja, gasten. dat is prima. Oké, okay, ja. dankjewel voor je komst. Oké, okay. ja, en uh, knock on wood, dat uh, hoort wel bij de natuur, van uh, Amy Stewart. Nou, het, het geklop op het hout is alweer over. Want we moeten een beetje tempo maken. Want we hebben nogal wat gasten. Welkom terug in het programma Goedemorgen Zandvoort. Aan tafel is aangeschoven Ellen Kuil. Ellen Kruil, welkom. Dankjewel. Uh, we, het we gaan het hebben over uh, onder andere Kunst kriebelt de geest en dat heeft dan te maken met de komende Nationale Kunstweek. Ja. Uh, wat kun jij daarover vertellen? Uh, de Kunstweek is een landelijk gebeuren. Ja. Wordt georganiseerd door de stichting Kunstweek. En ik ben daar al jaren lid van en ik heb vorig jaar met mijn atelier meegedaan aan de Kunstweek. Maar om als atelier alleen in Zandvoort mensen te trekken uit heel Nederland, dat is heel moeilijk. Dus dan heb ik de gemeente benaderd, of zij interesse hadden, het museum, om daaraan mee te doen. En zo is het gekomen. Oké. Okay. En uh, ik zie ook dat als men daaraan meedoet, hè, dus een, uh, ja, een van de twee kunstinstellingen bezoekt, ja. dan, dan hebben ze dus een heel mooi jaarboek van de kunstenaars ja. van 2012. Ja. Nou, ik heb even gekeken, niet in het boek hoor, maar wat hier staat. Uh, er zijn 10.000 boeken zijn er gemaakt en uh, er staan 2500 kunstenaars in. Ja. Sta jij er ook in? Nee, dit jaar niet. <laughs> Vorig jaar wel. Vorig jaar stond ik er wel in, dit jaar niet. Het is een heel mooi boekje, klein uh, formaat, wel dik en uh, ja, het is echt heel, heel leuk om uh, thuis te hebben. Ja. En dan bij de, als je dan de locaties afgaat, moet je daar een handtekening of een stempel. En Twee stempels, hè? Stuurt, Ja. En dan stuur je naar de, de stichting, en die zorgt dan dat het boek bij de mensen thuis komt. Oké. Okay. Ja. Oh, het wordt je nagestuurd? Ja. Je krijgt het niet direct mee. Oké. Okay. Nee. Zo wordt er Ja. Ja, ja. Uh, wat doen we in Zandvoort? Nou, okay. heel wat, hè? Ja. We, t, uh, het museum zelf doet mee, natuurlijk. met. Uh, Expositie van Ellie, die uh, nu uh, gaande is. Eliance. En dan uh, het uh, Juttersmuseum doet mee. Daar is een kleine expositie wat georganiseerd is door Nel Kerkman. Dan hebben we even kijken. Onze uh, voor de kunstenaars de Bushalte, BKZ, de bkz ja, Er worden workshops gegeven. De ZZ-halte voor de duim. Ja, de ja met, met vier zetten. Vier zetten ze. Ja, ja, ja, ja, ja. En daar hebben we dus uh, aankomende week een aantal workshops als introductie. En we beginnen het weekend dus vandaag met uh, een nieuw, uh, nieuw iets en dat is het lenen van kunst, dus je kan kunst huren ja. bij de leden die meedoen in de bushalte mm -hmm. en dan hebben we nog, even kijken het VVV natuurlijk ja. wat meedoet met de 50, dag, 50 plus dag zijn, zijn die in je in routes opgenomen, de ateliers die meedoen? Nee, nee er kan, doen geen ateliers mee okay. nee, nee, nee en dan hebben we natuurlijk nog uh, de zandsculptures, die nog te bezichtigen zijn. We zijn ja. weer in het programma opgenomen. En uh, de Kellerie van René de Veugd, die, uh, ja, die heeft ook een opening. Morgen is dat. Ik las ook dat de bushalte heeft de Slopershamer nog even overleefd, ja. daar zijn jullie erg blij mee volgens ja. mij. Ja, en we hopen nog een aantal jaren, want ja. we hebben nu helemaal verbouwd. Ja. We hebben allemaal etalages gemaakt. Nou, gezien de plannen en de voortgang denk ik dat het nog wel gaat gebeuren dat jullie nog een aantal ja. jaren ja. Als ik zo zie Louis-David's carré, dan wordt het niet dringen bij de bushalte nog voor de sloop. Nee, nee, nee, nee. Dus we hopen even dat we binnenkort jullie. dan officieel een bericht van kunnen krijgen, in hoeverre, want het is van ons ook wel prettig om te weten dat je nog een tijdje kan blijven zitten ja. Ja. Um, er is ook een uh, website zie ik hier voor uh, de stichting van de stichting kunstweek nou, dat ja. dat is uh, ja kun je daar je da bedenken www.kunstweek.nl. ja en daar vind je dus uh, uh, ik geloof dat er iets van uh, 100 pl uh, plaatsen in Nederland meedoen ja. en dan kan je dus kijken wat uh, in die plaatsen georganiseerd wordt nou, als je niet naar de website wil, euh, dan kun je ook naar het museum op Gasthuisplein, waar alle flyers en alle ja, informatie ja, ligt. Ja, en ja. vanuit daar kun je bepalen wat je wil gaan doen, kijken. Ja, ja. Want er zijn ook workshops en al dat soort ja, ja, ook. Ook actief in het museum ja. zijn ook workshops. En als het goed is, hebben de locaties ook vlaggen van de Kunstweek hangen. Dus daaraan kan je het ook nog eens herkennen. Maar het is een nieuw project, het is voor het eerste jaar dat we meedoen. Dus we hopen natuurlijk op veel publiek. Maar ja, het is een een start. Ja. En dat ja. willen we dan jaarlijks gaan herhalen. Dat was ook eigenlijk een beetje mijn vraag daarnet. Zit in die informatieset die de VVV nu in de plastic takje, uh, zakje uitdeelt. Zit daar ook een verwijzing naar jullie Dat hopen in? wij. Oké. Okay. Dat moest je wel aanleveren. We, ik heb daar volgens afgegeven. Dus ik hoop oh, dat, dat, dat, het dat het... Wel uh, dat ja, daar wordt wel aandacht aan besteed, hiervan. Ja. Is er nog iets wat jij kwijt wil? Uh, nou, eigenlijk niet, nee. Ik, ik hoop handen. dat heel ja. veel mensen komen kijken. Ja, ik had één kleine vraag, of de BKZ zit zelf. Ja. Uh, Waaraan moet je voldoen als je daar lid van wil worden? Uh, je moet uh, een inschrijfformulier invullen en dan komt de balletagecommissie bij je langs. En die bepaalt dan of je lid kan worden. Dus als je een beetje knap kan schilderen en tekenen, Beeldhouden. En beeld houden en al dat soort dingen. Ik moet het altijd proberen, want uh, ja wie weet lukt het. Ja. We hebben wel een, een redelijk strenge commissie omdat het niveau toch wel een beetje hoog te houden van de BKZ maar uh, gewoon proberen. Het is een hele gezellige, zeker actieve club. Nou, dus als mensen goed kunnen schilderen, boetseren, klei Ja, schilderen. heb je interesse? Ja. Nou, er sprak iemand mij aan en die, die ken ik. Ik zeg nog niet wie dat is, maar die kan echt heel mooi tekenen. Ja. En die heeft ik nooit tentoongesteld ofzo of expositie gehouden en, en die zei ja, ja, maar ik vind mij zelf nog niet goed genoeg, nee, maar dan is moet je een andere overhaal. Ja, ja, ja, gewoon even naar de website van de BKZ en dan kan je het aanmeldformulier downloaden, opsturen naar het secretariaat en uh, gaat alles lopen. Ik zal de persoon in kwestie gaan aansporen. Oké, okay. okay, Ellen, heel erg bedankt voor je, ja, je toelichting en een leuke wens, een week ja. toegewenst met veel belangstelling. Dat laten we ja, Oké, okay, bedankt. Goed en wij gaan naar de muziekje toe. Deep Purple night. <middels> Nou, we zijn... Uh... We zijn inmiddels alweer aangekomen naar het vierde onderwerp in het eerste uur. Want dat gaat maar door met alle mensen die aan tafel komen zitten. En ik dacht eerst, het is een spelfout. Ik dacht, het is Jannie van Dijk. Maar nee, het is Jannie van Dijk. Nee, ja, klopt. Jannie, van harte welkom. je Jij bent uh, voorzitter van de, van de IVN. Ja. En je gaat ons hier wat uh, vertellen over de, de activiteiten van de IVN. Maar ik heb mij altijd afgevraagd, waar staat IVN nu voor als letters? Wat, wat ja. betekent dat nou? Ja, dat is een, dat is een beetje lastig... Uh, uh, dat klopt, dat geeft ook veel verwarring. IVN betekent Instituut voor Natuureducatie, letterlijk. Dat is oh. 50 jaar geleden opgericht, een Nederlands vereniging, met een aantal afdelingen. Uh, en we hebben de naam IVN nog steeds uh, die, uh, ja, uh, als gangbare naam. Maar wij uh, proberen nu ons te profileren als Vereniging voor Natuur en Milieu Educatie. En dat IVN dat houden we eigenlijk als een soort uh, naam omdat die ooit zo is uh, benoemd. En omdat het landelijk ook zo is vastgesteld. Uh, maar uh, echt uitleggen instituut voor natuureducatie, doen we niet. Dus we zeggen ja. IVN, Vereniging voor Natuur en Milieu. Dat begrijpen mensen veel beter. Ja, ja ik was er even nieuwsgierig, nou, ja. want ik kom je nou af en toe tegen. Ja. Waar staat dat op? En ja. staat ook volgens mij niet ja, op de website. Dat ook klopt. Klopt. Raad, klopt. Wat het nou ja, dat ja. klopt. Nou, ja. in ieder geval dankjewel voor de toelichting. Het is dus een naam wat, uh, wat een lading dekt, maar ja, ja een beetje ja. door de tijd, door de tand destijds. Uh, ja. Ja, je krijgt op een gegeven moment uh, dat. Dat de afkorting een naam wordt, net als ja, de PEN precies, precies, precies. Dat ja. zeg je ook niet provinciaal. Ja. Nee, dat tijdens, weet ook Bij Noord-Holland. Je ja. uh, ja. zegt PEN ja. En IVN is nou een begrip geworden voor Ja, dat is, ja, voor ons in ieder geval. Maar uh, uh, de naamse bekendheid mag wel, uh, mag wel wat uh, groter zijn. Dus in die zin uh, ja. hebben wij ook een aantal activiteiten om dat uh, Ik wou zeggen, te proberen. Nou, we doen nogal veel. Uh, we zijn een behoorlijk grote vereniging. We zijn een van de grote verenigingen in deze regio uh, in Zuid-Kennemerland en dat wil zeggen dat onze vereniging het gebied wat wij bestrijken onze afdeling uh, loopt van de zeeweg tot, uh, tot en met Haarlemmermeer zeg maar onder Velsen en dan zo naar Haarlemmermeer langs de zee, uh, helemaal tot aan Hillegon dus het is best een hele grote regio wij hebben uh, 250 uh, leden en donateurs dat is voor een natuurvereniging best veel Um, en we hebben zo'n 150 actieve leden. Onze leden zijn actief en zijn dus ook uh, bezig en betrokken bij uh, activiteiten in de natuur. Onze belangrijkste uh, bezigheid is het organiseren van excursies in de natuur. Uh, dat is eigenlijk onze, wat je in managementland core business noemt. Dat zijn het organiseren van excursies. En wij geven cursussen om gidsen op te leiden. Gerard Scholten, die jullie zojuist ja. hadden is bij het IVN opgeleid tot gids. Okay. Dus zijn kennis van de natuur komt voor een heel groot gedeelte uit onze cursus vandaan. En als hij in de waterleiding duurt? Nu... Dan is hij boswachter. Is hij boswachter. Ja. Maar hij houdt ook excursies voor ons op Ja, hij doet ook excursies voor het IVN. Dus okay. uh, Gerard en ik kennen elkaar uh, erg goed. Dat zag ja. ik, ja. ja. Ja, wij gaan voor de samenwerking met name met uh, natuurbeheerders noemen wij dat. Wij beheren niks. Wij hebben geen eigendom. Wij doen alleen de excursie. ...op de natuurterreinen in onze regio. Ja. Ja. Oh, hoe zit dat zo in elkaar? Ja. Dus jullie hebben helemaal geen eigen nee. Onder, eigen Nee, wij bereiden. zijn een vrijwilligersorganisatie en we hebben geen eigendommen. Dus wij worden helemaal gerund door vrijwilligers. Ik ben ook een gewoon vrijwilliger als bestuursvoorzitter... Ja. ...en ik heb gewoon door de week zijn baan. Ja. Aha. Ja. Nou hebben wij hier in Zandvoort hebben wij niet een educatief centrum... ...waarin nee. dit soort dingen wordt, uh, wordt uitgedragen... Nou, dat heeft dan niet te maken met, uh, omdat er in de buurt, in de omgeving, in andere plaatsen, daar zit ook uh, zoiets. Maar ja, zou zo'n centrum bijvoorbeeld, voor, voor, als aanvulling voor het toerisme, zou, zou dat bijvoorbeeld een Helpen. idee zijn? Uh, ja. Nou, onze, onze belangrijkste uh, bezigheid is om mensen, uh, he, de, de, de, de, de, u en ik, uh, bewust te maken van het belang van de natuur en van het milieu. Uh, een stukje verantwoordelijkheid kweken en een stukje uh, uh, door middel van onze excursies uh, ja, mensen wakker te schudden. Van denk erom, je moet uh, uh, om de natuur denken, want anders dan gaat de natuur ten onder. Dan wordt het helemaal volgebouwd. Dat is eigenlijk ons idee en daarom zijn we ook uh, bij heel veel natuurmilieucentra, zoals in Haarlem heb je ook het NME, uh, betrokken bij uh, verbouwingen, bij uh, excursies, bij allerlei activiteiten. In Zandvoort hebben wij, uh, wij noemen dat, wij organiseren hier in het voorjaar het zee-evenement, Eén keer per jaar. Dat organiseert het IVN. Uh, dat doen wij samen met het museum. En uh, ja, dan hebben we zeggen. echt, uh, echt een samenwerking. Een raakt ja. raakt toch aan een klopt. aspect van de natuur. Klopt. Wij werken ook heel veel met ze samen. Alleen zij doen hun ding, wij pakken dan het stukje natuur erbij. En dan gaan we ook uh, op het strand uh, met, met, met name met kinderen uh, nogal wat activiteiten doen. We hebben veel excursies op het strand omdat uh, de zee natuurlijk, uh, uh, ja, wij noemen dat levengevend is en levennemend. Zee is een heel belangrijk ja. en we moeten echt veel zuiniger omgaan met, uh, ja, met natuur en uh, milieu wat, wat om je ons heen. Noemde, is dat in het kader van de Week van de Zee? Ja, oh, okay. klopt. Week van de Zee hebben wij echt één dag en dan, dat noemen wij het Zee-evenement en dan zijn er een aantal van onze uh, vrijwilligers, onze gidsen die uh, allerlei activiteiten op die ene dag organiseren. Dat kan... Uh, Schieten zijn. Collega Zonneveld daar de verantwoordelijk voor is. Ja. ja Binnen ja. het, uh, ja. het volgens mij al aantal jaren. Ja. Ja. En bij ons uh, hebben wij, voor ons uh, de organisatie van die dag, doet dan gewoon een van de gidsen. Uh, in dit geval Cora, Cora Miltenburg is iemand die uh, misschien jullie wel kennen. Dat is iemand die in Zandvoort veel, heel veel doet. Ja. Mark van Schie is uh, een van onze mensen die ook veel organiseert. Ja. Nou, er zijn er veel meer. Ik, uh, straks uh, aan het einde van het programma met Walter een agenda die we noemen ja. en er staan twee van jullie activiteiten in. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik, ik zie hier een paddenstoelen uh, ja. top ja. in Groenendal ja. en een kinderexcursie bij ja. Zorgvrij. Klopt. Wij hebben behoorlijk veel excursies voor een IVN-afdeling vergeleken bij de andere afdelingen ja. in Nederland. Um, bijna elk weekend is er wel een excursie. Wij doen met name ook veel kinderexcursies dat vinden wij belangrijk. Um, wij wij hebben uh, dit weekend in ieder geval uh, de Natuurwerkdag, daar heeft Gerard geloof ik net ook al over gehad, uh, dat doen we dit jaar in Middenduin. De paddenstoelen in Wanderbos Groenendaal is een, een losse excursie, maar wij organiseren ook de IVN paddenstoelendag elk jaar, die is al geweest in, uh, in Elswoud, in, uh, op het landgoed. Ja. En dat is echt het IVN evenement uh, wat best heel groot is, wat echt ook een paar duizend bezoekers uh, oplevert. Dus dat is best een uh, grote gebeurtenis. Even zijpaardje nu je er toch bij bent, ja. uh, noem eens wat bekende natuurgebieden voor ons in Zuid-Kennemeland, waar jullie actief zijn. Ja, um, wij uh, geven heel veel excursies in het hele Duingebied, zowel National Park als uh, bij Waternet. Dus ten noorden van de Zeeweg. Ten noorden van de Zeeweg, ten zuiden van de Zeeweg, tot aan uh, de Zilk. Uh, Haarlemmermeer is een gebied uh, wat er pas echt uh, bijgekomen is, waar wij best veel ...proberen te organiseren, zodat de mensen in de Haarlem meer uh, ook zien dat er veel natuur daar is. De gemeente daar wil ook heel graag met ons samenwerken. Yes. Um, in het Kleverpark, het Kleverparkbuurt in Haarlem, daar heb je ook veel kleine natuurgebiedjes... ...waar nu uh, een groot plan voor uh, ligt, waar de gemeente Haarlem mee bezig is... Uh, we geven hier op het strand in Zandvoort uh, ook veel excursies, ja, ja. Uh, ook wel in Muiden, ook in de winter, om te kijken wat er aanspoelt en wat er voor beestjes oh, ja. zijn. Ja, ja. ja, dus op die manier proberen we uh, dat te doen. En veel school excursies, heel veel scholen willen graag uh, met klas, met een gids de natuur in. En dan hangt het er vanaf waar die school zit, uh, waar we die excursie doen. Oké, okay. ja. dat is jullie werkgebied, ja. zuid land en bijna elk uh, werkgebied ja bijna elke Want elke... je zou je afvragen, achter Haarlemmermeer, ja. wat is daar nog ja. te zien? Ja. Nou, je hebt daar de Tolenburgerplas. Daar hebben wij een uh, grote wand oeverzwaluwen uh, laten bouwen. Ja. Uh, samen met een aannemer. Die wordt elk jaar uh, schoongemaakt en uitgebreid. En elk jaar komen er meer zwaluwen op af. Okay. in Midden in de Haarlemmermeer. Ja. Dat is echt een stukje beschermd uh, gebied. Je hebt daar, uh, de Haarlemmermer is nu bezig met de groene zon zone aan te brengen, in het kader van Natura 2000. Ik weet niet of jullie daarvan gehoord hebben, dat ja, is een groot ja, ja, ja. plan. Um, en die willen dus daarom meer veel groener maken. Daar zijn wij ook nauw bij betrokken, bij die ontwikkelingen. Het Kleverparkgebied zijn we nauw bij betrokken. En dat gebeurt allemaal op vrijwillige basis? Dat is allemaal op vrijwillige basis, ja. ja. en ja. ja, Dat is best ingewikkeld, omdat de meeste mensen ook banen hebben. Gelukkig um, mogen we ons verheugen in een veel jonge nieuwe leden. Uh, maar ja, die hebben allemaal een uh, werk door de week. Dus ja. uh, het is s avonds en weekend uh, met name dat we actief zijn. Dus ik krijg ja. die leuke avond uh, excursies Ja, lezingen, ja. avondexcursies, excursies, nachtegalen, tochten ja, noem maar op. Het is, uh, het is, het is heel veel. We hebben uh, heel uitgebreid en gevarieerd aanbod aan uh, excursies. Jullie hebben ook een website? Ja, we hebben ook een website. En uh, ik zag hem al staan hoor, maar kan je hem nog even noemen? ivn.nl, schuine streep, zuid Kennemerland. Nou, is makkelijk. Nou, dat is... Uh, IVN.nl, IVN schuine streep, Zuid-Kennemerland. Ja, de schuine streep is de slash. Ja, de slash. Ja. Ja, en als je dan gewoon IVN.nl intikt, dan... Uh... Dat mag ook, dan krijg je de landelijke website. En dan kun je doorklikken op het uh, gebied. En dan kom je vanzelf bij uh, Zuid-Kennemerland terecht. Nou ja, zoals uh, gezegd, straks bij de agenda zullen we in ieder geval uh, voor vandaag de twee... Uh, excursies. Excursies, noemen. Okay. En uh, nou ja, we, we zien ze regelmatig terugkomen ja. bij ons, uh, langskomen in de agenda. Ja, dus, uh, prima. gaat lopen. Maar het is mij nu uh, duidelijk wat IVN is, waar nou. ze voor staat en hoe ze werkt. Nou, dat vind ik en, heel belangrijk. Dat was niet duidelijk. Maar. Dat vind ik heel belangrijk. tenminste weer goed werk verrichtigd. Dat het, het allemaal vrijwilligers zijn, dat is en alle ja, vrijwilligers. allemaal vrijwilligers. Okay. allemaal. Ja, van hoog tot laag, okay. links tot rechts. Nou, Jannie, in ieder geval dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En uh, we zullen ook in de toekomst aandacht uh, besteden aan, uh, aan het leuke werken wat jullie doen. Fijn. Dank jullie wel. Ja. Okay. Goed, uh, dit uh, was het eerste uur. Dit was het Koren. eerste uur dan weer. We zijn al aan het einde. Ja. Straks gaan we verder uh, na nieuws en reclame met uh, een stukje politiek. Camping Zandervoer, uh, al dan niet bebouwen. Albert-Jan Vos die alles gaat vertellen over uh, de zender CFM die uh, in de vaartenvolkeren wordt voortgestoten. En uh, we eindigen dan met Hans Rijmers en de jazz. Nu gaan we even luisteren naar een stukje muziek. Crash of would stay. If this is true, die, then what will I think? Will I stay? Or better, I will get away. I'm scared that I won't find a thing. And afraid that I'll turn out to be.